Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. C2000, het communicatiesysteem van de politie, heeft nog steeds te maken met veel problemen. De arbeidsinspectie is er wel klaar mee. Als er geen verbeteringen komen, krijgt de politie een boete. C2000 heeft bijvoorbeeld vaak te maken met storingen. Dit zei de politie er eerder over. We weten dat er soms storingen zijn in het C2000-systeem en minder bereik, vooral in de buitengebieden. Maar eigenlijk is het best een solide systeem. We hebben een dekking van 97%, maar geen 100%. Dat is een gegeven. Maar voor de arbeidsinspectie is dat niet genoeg. Als het systeem niet werkt kunnen agenten in gevaar komen en hebben ze dus geen veilige werkomgeving. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft voor de tweede keer uitgehaald naar de Spaanse regering. Plaatste op sociale media een bewerkte foto van de Spaanse premier en vicepremier met kapotgeslagen eieren op hun hoofd. Israël heeft het op Spanje gemunt sinds het land vorige, vorige maand de Palestijnse staat erkende... De partij van de Spaanse premier verloor bij de Europese verkiezingen. De Israëlische minister schreef bij de foto dat het steunen van Hamas-moordenaars dus niet winstgevend is. Ze hebben er vijf jaar over gedaan, maar wetenschappers zijn eruit. Het planetair dieet is goed voor mens en de planeet. Voedingsdeskundige Maaike Hoogenboom legt uit wat het is. Het dus heeft dus voeding met een lage uh, ecologische impact. Dus daarom willen we bijvoorbeeld wat minder rood vlees... en wat vaker wit vlees, wat minder zuivel en wat vaker plantaardige zuivel. En verder moet de helft van je eten uit groenten en fruit bestaan. Dat klinkt misschien als een nadeel, maar het heeft ook een groot voordeel. In principe een uh, betere darmgezondheid... minder risico op uh, diabetes en op bepaalde vormen van kanker... Uh, en ja, eigenlijk zou ik geen nadeel kunnen bedenken van gewoon een gezond, gevarieerd uh, dieet. En daarnaast zorgt dit eetpatroon voor bijna 30% minder uitstoot van broeikasgassen... en 51% minder landgebruik voor de productie van voeding. Het weer, op veel plaatsen regen en wind, maar vanavond gaat die wind liggen. Morgen is het weer regenachtig en fris. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 van jou. En het mooiste vind ik hieraan. Dat ik ook een keertje terug mag slaan. that bang.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 En de internationale opkomende metal scene. Maar houd ik jullie uiteraard ook op de hoogte. dankzij de wekelijkse metalnieuwtjes en concertagenda. Uh, vanavond is het weer tijd voor een van Play It Loud's nieuwste aanwinsten. Het tweemaandelijks terugkerende programma. speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. met zowel nieuw opkomende als oudgediende acts. die ons landje rijk is. In dit eerste uur hoor je een grote selectie opkomende bands. en straks in de tweede uur ga ik daarmee verder. met ook een aantal meest succesvolle al doorgebroken acts. En de vaste luisteraar van Play It Loud weet het inmiddels al lang... dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. Op deze derde uitzending van Dutch Fury... mochten de vier oude rockers van het systeem met spits afbijten. De uit de kop van Noord-Holland afkomstige punkband... begon oorspronkelijk als Engelstalige rock- en metalband... maar besloten het roer om te gooien... nadat ze vielen voor het Nederlandse punkgenre. De uit uitmedemblik afkomstige zanger René Wolters... wou aanvankelijk geen Nederlands repertoire zingen... maar nadat hij was overgehaald... ging hij helemaal los op de melodie van een eerste eigen zeggen, hit, sla me dan. En was de tekst ongemerkt in een Slechts een paar minuten door hem gezongen en meteen geschreven. dan wordt getypeerd als een anti-woke extreem liefdesliedje. En past perfect in de punkgedachten van vroeger. Toen sociaal onvrede een belangrijk onderwerp en drijfveer was. De muziek is ruig, rauw en zit vol met humor. Wat qua stijl een beetje doet denken aan de Rachene Mannen. Wolters contacteerde mij met de vraag of ik deze eerste single. dat op 3 augustus vorig jaar werd gedropt, wou luisteren. en mijn mening wilde delen. En dat heb ik gedaan. En aangezien ik zelf ook geen groot fan ben van de Nederlandse talige muziek. Wou ik deze plaat toch even met jullie delen? En heb ik deze met veel plezier voor jullie gedraaid, René? De band hoopt in de toekomst en dit zomerseizoen op meerdere festivals in het land te mogen spelen, met als grootste droom op te mogen treden op het Tros Muziekfeest. Ik hoop dat jullie gaat lukken. Wil je meer van de band horen? Er staan nog drie andere nummers van het systeem op YouTube, die daarna allemaal zijn gestreamd en zeker het luisteren waard zijn. Door naar Teneuze in Zeeuws-Vlaanderen, waar vijf jonge jongens in de leeftijd van 16 tot en met 21 jaar eind vorig jaar uit het niets opdoken met hun groovy thrash metal, geïnspireerd door Machine Head en Sepultura van hun bandje Inherited. De band is als hobby ontstaan door in hun vrije tijd met elkaar te jammen en eigen stijl, hun eigen stijl ontstond door zelfgemaakte eigen composities. Deze jonge gasten hebben hun talent niet van een vreemde, want van twee van de jongens speelde hun vader in de band Plurid Inheritance, die tijdens hun bestaan tussen 1989 en 2008 op meerdere belangrijke podia en festivals naam en faam hebben gemaakt. En nu is het tijd dat hun zoon ditzelfde gaan doen. Zonder deze op zak en nooit optredens gedaan te hebben, deed de band mee aan de voorrondes van de Wacken Metal Battle voor Zeeland en wonnen uiteindelijk de finale dat op 20 april werd gehouden in Harderwijk. De band zal dus op het podium staan van het Duitse festival Wacken Open Air dit jaar. Het metal metalwalhalla waar maar liefst ruim 85.000 bezoekers op afkomen. En met het nummer Shitface zullen ze daar ongetwijfeld flinke moshpits gaan creëren. Dus begin maar vast met oefenen thuis. zo'n goed voorbeeld dat de liefde voor metal muziek doorgegeven wordt in het gezin. Ik draaide aansluitend op Inherited, de vaderzoon metal band Or Not. Met op 7 juni verschenen tweede single van hun debuut en dubbelalbum The War Inside My Head. De band maakt naar eigen zeggen epic trash metal, oftewel epische orchestraties gecombineerd met snelle gitaris met hun oldschool trash geluid. Iets waar de band best uniek in is. Ook wist Or, Or Not al in de eerste week met de allereerste videoclip voor hun eerste single release. 100.000 streams op YouTube te genereren. Het doel van de band is om andere mensen energie te geven door middel van hun muziek en hopen ook awareness te genereren voor energiestofwisselingziekte door hun opgezette crowdfundingactie op actie.energyforall.nl... waar ze hopen op donaties. Tevens zal de band een groot deel van hun opbrengsten zelf ook doneren. Dit om het medicijn zo snel mogelijk op de markt te brengen. Wil je de band en hun actie steunen? Doneer dan nu via de zojuist genoemde website. En ik haal hem nog eventjes. Dit kan dus op www.actie.energyforall.nl. En dan For All is natuurlijk met een 4. Alvast bedankt. En door naar Arnhem, waar Obnoxious opereert. Een jonge trash metal band die zich kenmerkt door energieke riffs, aanstekelijke grooves en melodieuze solo's. En sinds een oprichting in 2020 door zanger Jeff. Gitarist Max, bassist Duco en drummer Daan heeft het kwartet inspiratie gehaald uit de hele scene van moderne metal tot klassieke rock. Alsof je Red Bull mengt met de duivel, zoals ze hun muziek omschrijven. Met hun nieuwe single To Eat Is The Treat, dat op 19 april is uitgebracht en de laatste single voor de band aan hun eerste volledige album gaat werken, geeft Obnoxious ons een sexy sound die we nog niet eerder van hen hebben gehoord. To EAT kent langzame grooves, romantische melodieën en ritmische partijen. Het nummer gaat over de gevoelens die je ervaart bij een beginnende intieme relatie. Gevoelens van verlangen, spanning en sensualiteit. To EAT dekt de lading van alles wat je kunt voelen bij een opbloeiende connectie. En je hoort hem nu. Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort In het hart van een door mannen gedomineerd death metal-landschap... hoorden we zojuist Care of Mad Care, een volledig vrouwelijke line up die de essentie van het oude Egypte kanaliseert... door hun felle muzikale expressie. Deze band van ambitieuze vrouwen, opgericht in maart van 2020... heeft gestaag hun weg gevonden met als hoogtepunt... de release van hun zojuist gedraaide debuutsingle War Before Peace die op 16 mei is verschenen. Bij het maken van uw muziek laat Maat Care, Care zich inspireren door het rijke tapijt van death en black metal met invloeden van Nile Scarab, Behemoth, Arch Enemy en Cataclysm. Doordrenkt met de onvertelde verhalen van krachtige vrouwen die de geschiedenis hebben gevormd. Deze agressieve vrouwelijkheid wordt gechanneld door zangeres Janneke de Roy, die we kennen van Beyond the Pale, gitarist Georgia Bell, ex-Pretty Line Enemy en huidige sessiegitarist van Harper en bassist Amy Chatterley van Daughcises en Woman on a War, hun debuutsingle War Before Peace dient als een krachtige introductie tot de band. Het nummer geproduceerd door Amy Chatterley... is een reis door eeuwenoude conflicten... grenzend aan de opkomst van het Romeinse Rijk... met de blijvende kracht van de Egyptische beschaving. Zoals Janneke uitlegt, is het lied een aangrijpend eerbetoon... aan de talloze vrouwen en kinderen... die verstrikt raakten in het kruisvuur van de geschiedenis... waarbij hun stemmen door de eeuwen heen weergalmden in maatkers. Donderende cacophonie. Ze stonden onlangs op 1 juni nog met Dance with Dragons samen op het podium van Max in Alphen aan de Rijn. tijdens de Symphonic Metal Night. de symfonische metalband Lithium. De. eh. Uh, uh, die dat fonische metal combineert sorry, met progressieve elementen en pakkende melodieën. De band Dat in 2020 werd opgericht door Kees van Ooyen en zangeres Desiree Nolta... is voornamelijk geïnspireerd door bands als Beyond the Black, Dillane en Nightwish. Ze schreven samen veel materiaal en brachten met de band diverse singles en de EP Eden... 2.0 uit. In 2023 verliet Desiree de band vanwege tijdgebrek... en kwam Yvette Ophelia tussen beiden. Componist en zinsspeler Kees van Nooyen... maakt prachtige filmische orkestrale composities. Lennart Kemper... die ook in Dreamwalkers Inc. speelt... voegt melodieuze gitaren en epische gitaarsolo's toe. Creatieve drummer Nicky de Jonge... vormt samen met bassist Robert van der Poel... de ritmische krachtpatser van de band. Yvette Ophelia maakt de muziek compleet... met haar heldere dynamische zang... die beïnvloed is door Widom Tentation... en Anneke Vagiersbergen... maar een geheel eigen geluid heeft. Op 24 april deelde de band hun eerste single... Escape met de nieuwe line-up... en deze hoor je nu bij Dutch Fury. werk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Na de symfonische metal van Lithium hoorden we black and death metal van het power trio Release the River, opgericht eind 2019, afkomstig uit Leiden. De verwoestende grooves en knallende riffs maken de weg vrij voor een nieuw tijdperk van brutaliteit waar psychedelische sferen krachtige metal ontmoeten. Release the River zal in september dit jaar hun debuutalbum Virtues of the Vile uitbrengen, waarvan we zojuist de single Enthralled hebben gehoord. De teksten van dit nummer duiken diep in de afgrond van aardse verlangens en weven een verhaal van verleiding en ondergrond. Gang. Het lyrische thema van dit nummer duikt diep in de duistere aantrekkingskracht van hedonisme en verlangen en portretteert het meedogenloze streven van de mensheid naar plezier, zelfs als dit ten koste gaat van hun eigen welzijn. Onlangs had ik contact met Robert van Radio 120: Donderslag en hij kwam met het leuke idee tips van lokale bands met elkaar uit te wisselen. Ik zond de folk metal band Solar Cycles als tip in. En nu is het vanavond zijn beurt. En aan hem het woord. Hi, Robert Kramer hier van het programma Donderslag. Dit alternatieve radioprogramma is elke donderdagavond te beluisteren... van 8 tot 10 op Radio 120. In donderslag hebben we wekelijks aandacht voor de nieuwste releases... en ook hebben we regelmatig regionale bands gast. De eerste donderdag van de maand hebben we een dondershout editie... waarbij er meer aandacht is voor metal. Wil je de uitzending terugluisteren? Dan kun je ons vinden op www1 donderslag ...of www.donderslag-radio.nl Onze tip van de maand is e-lernen. e, -lernen. e -lernen is een band uit Twente. De band beschrijft zichzelf als een dynamische alternatieve metalband... ...die krachtige riffs combineert met melodieuze complexiteiten... ...om een sonische ervaring te creëren... De eerste track van deze band is I Know Nothing. Deze kun je onder andere vinden op Spotify en in de komende periode zal er ongetwijfeld nog meer volgen. Geniet van de track I Know Nothing. Komst uit Rotterdam en Slowakije heeft Distant hun status binnen de deathcore scene al verstevigd. Die begon met de release van hun eerste twee EP Slither uit 2015 en Tsukuyomi uit 2017. Vervolgens bundelden ze in 2019 hun krachten met Unique Leader om hun debuutalbum Tyranna Tafia uit te brengen. ...gevolgd door de EP Dawn of Corruption uit 2020... ...en de EP Dusk of Anguish verschenen in 2021. Vorig jaar bracht de band het succesvolle album Heritage uit... ...waarop samenwerkingen met grote namen uit de deathcore scene te vinden zijn. Distant houdt er sindsdien van om bezig te zijn... ...is in muziek blijven schrijven, ondanks een druk toerschema... ...nadat ze alleen al in 2023 117 shows hadden gespeeld. Op 8 mei brachten ze het zojuist gedreide Loveless Suffering uit... ...die komt na het eerder dit jaar uitgebrachte Exofilth 2.0 waarop ook de Sloveense band Within the Destruction te horen is. Over het nieuwe nummer zegt de band... met zijn aangrijpende weergave van gewelddadige relaties... vraagt dit nummer aandacht. En voor ik overga naar alweer het laatste blokje Nederlandse Metal... dit eerste uur heb ik zoals altijd eerst nog... de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. En wat is er allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Onlangs kwam het nieuws dat Epica-frontvrouw Simone Simons met een soloalbum komt. De plaat heet Vermillion en ondanks dat deze onder haar naam uitkomt... heeft Simons hiervoor samengewerkt met Arjan Lucassen... op wiens Arjan-albums ze al diverse malen heeft meegedaan. De releasedatum staat op 23 augustus... maar op 6 juni is de tweede single gelanceerd, getiteld in Lovely Rust. In het tweede uur hoor je echter de eerste single, Eterna, voorbij komen... Metal Festival Into the Grave is net afgelopen... maar de organisatie heeft de editie van volgend jaar alvast aangekondigd. In 2025 zal de festival gehouden worden op 13, 14 en 15 juni... natuurlijk in Leeuwarden. Super early bird tickets zijn per direct te verkrijgen... en kosten 89 euro. Maar er is ook een bundel verkrijgbaar... met een exclusief shirt voor slechts 10 euro meer. Binnenkort verwachten we het eerste, de eerste bevestigde namen te horen... maar meer informatie vind je dus op www.intothegrave.nl. En dat was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie... weer. Weer met, uh, oh nee, volgende week ben ik er trouwens met een band terras. Dus dan heb ik helaas geen met de nieuws of concertagenda. Maar die week erna houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte. Gauw terug naar, zoals gezegd, het laatste blokje metal van eigen bodem. Dit eerste uur te beginnen met de nieuwe single van een Nederlandse progressieve black metal trio. The Color of Rain. De band die vastbesloten is om geen duidelijke weg te, uh, voor zich te hebben. Laat ons weten wat ze hebben uitgesproken sinds hun veel geprezen debuutalbum Oceans Above ...publiceerd in 2023. En de Abba Stared Back... ...is een logische opvolger van de onvoorspelbare... ...atmosferische black metal die de Color of Rain... ...probeert te verkennen. Technisch maar zonder de grip op het gevoel van hun muziek te verliezen... ...de creatie van de band zal je op de een of andere manier ontroeren. Het nummer is een voorproefje... ...van wat de Color of Rain in petto heeft... ...namelijk een split EP met hun landgenoten... ...Meslem Tia. getiteld Nihil Vincent Omnia... ...die op 28 juni zal worden uitgebracht... ...door Zwaardgevecht en de Abba Stared Back hoor je natuurlijk nu. ZFM Tot slot draai ik de nieuw gevormde alternatieve progressieve metalband, de Infamous Nameless uit Eindhoven. Die op 20 mei hun debuutsingle Realm of the Fallen heeft uitgebracht. Het eerste nummer van hun aankomende EP-release, Realize. Verwacht melodieuze riffs, vreemde maatschappijen, stevige screams en een heleboel interessante riffs. Tot zo, na het nieuws van 10 uur met nog meer lekkere Nederlandse metalmuziek. Blijf, blijf gerust.